Nl. Dit specifieke punt dat voor ons van groot belang is... ter versterking van de aanpak van discriminatie in het onderwijs... loopt dus nu vier maanden vertraging op. Dat vind ik echt zorgelijk. Daar had de minister scherper op kunnen zijn. In april was het volgens de coördinator al duidelijk... dat er vaker gediscrimineerd wordt als studenten moeten solliciteren voor een plek. Acht op de tien bedrijven hebben dit jaar maatregelen genomen om te gaan verduurzamen, dat meldt het CBS. Bijna de helft daarvan heeft een combinatie van maatregelen genomen. En dat gaat dan bijvoorbeeld om het verduurzamen van het energieverbruik... het terugdringen van de uitstoot of het zetten van stappen in circulaire economie. En soms worden er dingen gestolen waarvan je denkt, hoe doe je dat dan? In het Brabantse rukve op een camping zijn er drie douchecabines gejat. Een behoorlijk werkje zou je zeggen, met ook het nodige lawaai waarschijnlijk bij de demontage. En toch heeft niemand iets gezien, dat vertellen de eigenaren bij Ombroep Brabant. Wij hebben allebei corona gehad, dus dat zal er ook aan bijgedragen hebben dat we niet helder waren. Maar uh, ja, ook in de omgeving heeft niemand het gezien of gehoord. Hartstikke duur, je ook voor ze. De schade komt namelijk uit op minimaal 7000 euro. Het weer dan nog van Weerplaza, een regenachtige ochtend. Vanmiddag wordt het wel weer droog, het wordt een graad of 14 en morgen meer van hetzelfde verkeersinformatie van Flitsmeister. Er staan 34 files in Nederland op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging van 20 minuten of langer. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel. 12 kilometer vertraging is daar een half uur. Komt door kapot voertuig. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Rijssenhout en Amsterdam Sloten. Dat is een ongeluk gebeurd. 10 kilometer vertraging 23 minuten. De A10 van Watergaasmeer naar Den Meer tussen de brug over het Noord-Hollands Kanaal en de Koentunnel. 4 kilometer vertraging 34 minuten. De A12 van Den Haag naar Lunetten tussen Woerden en Nieuwegein. 12 kilometer, vertraging 21 minuten. De A15 van Ridderkerk naar oost tussen het Vaanplein en Benelux... 8 kilometer, vertraging 20 minuten. En de A15 van Gorkum naar Ridderkerk... tussen Gorkum en Hardingsveld, giessendam 7 kilometer, vertraging is daar 23 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... bij 72,2. De A4 van Delft naar Den Haag bij 53,2. De A6 van Lelystad naar Muidenberg bij 72,9. De A12 Gouda richting Zoetermeer bij 16,7. En de A30 van Ede naar Barneveld... controle bij hectometerpaal 12,5. Donderdagochtend, Wat een ochtend al hè. Geluid is geraden. De oplossing was een blusdeken uit de houder trekken. Geert heeft daarmee 51.600 euro gewonnen. De single van Joe is uitgekomen. Ja, jij. En hoe is de dag bij jou begonnen? Laat het weten. Ben je erbij? Wat ben je aan het doen? Hoe voel je je? Klok jezelf in. Stuur een bericht in de Q-Music app. Misschien bel ik je zo meteen terug. Krijg je mijn koffiecup? Het Foute Uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwmanbedrijfswagens.nl. Jouw bedrijfswagen, morgen gratis geleverd. Welkom to the one and only the original. The one that started it all. Dit is het Foute Uur natuurlijk stemmen op je favoriete foute hits. Wordt het gala zo mee met Freed from Desire. Of Sash met Ecuador. Het is een jouw. Stem mee in de Q-app en op QMusic.nl Q-music is proud to be fout. En het fout u begint vandaag met The Village People. En YMCA. Young man, There's no need to feel down. I said young man.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 Once in your shoes I said I was Down and out with the blues I felt no man, man. if I were alive I felt the whole world Was so dry That's when Someone came up to me And said "Come man Take a walk up the street It's a place there Called the YMCA They can't stop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 With eyes that looked like ice on the fire The human heart, the captive in the snow Oh, Nakita, you will never know Anything about my home I never know how good it feels to hold you Nikita, I need you so on oh, Nikita there is the other side I any it give light and time Captain tempting soldiers in they road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 If you're free to make a choice Just look to the west and find a friend On a key to you well. Elton John en Nikita. Goeiemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Menno. Goedemorgen. Goeiemorgen. Menno. Goedemorgen. Goeiemorgen. Menno. Ja, goedemorgen, Menno. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Oh, ik zie dat je music hebt. Dat Melvin, die is nul tevreden. Die zegt: lekker foutje, uurtje alweer. Nu al. Nou, we zijn net begonnen. Uh, Mark is ingeklokt. Uh, goedemorgen, weer een dagje bezorgen met mijn favoriete collega van Leen Bakker. Fijne dag ook aan de rest van mijn collega's. Uh, Sandra, die heeft een drama start van de dag, stuurt in de queue. Ik sta bijna twee uur op de ANWB te wachten. Mm. Ilja, die zegt ik klok in, bezig voor Halloween voor in de winkel. Martine, die zegt heerlijk om weer Q te horen. Negen maanden geleden geëmigreerd en nu voor een weekje vakantie terug in Nederland. Lekker allemaal vrienden en familie bezoeken. Fijne week. Nou ja, jij ook, Welkom terug even dan. Jan is ingeklopt vanaf de trekker en Thomas Dracht, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ingeklokt tijdens het snoeien stuur je. Ja. En uh, je stelt jezelf de vraag hoe ik me voel. En <laughs> je antwoord is niet best, het regent. <laughs> ja, op het moment valt het mee, maar net was het wel even... Uh... <laughs> ja, het, het, het, viel met, het, het kwam met bakken uit de hemel. Zag ik. <laughs> maar je hebt wel een goede, goede kleding aan, denk ik. als je. Ja, zeker, zeker. En uh, waar, waar, waar kunnen we je bewonderen? Waar sta je te snoeien? Wat sta je te snoeien? Tot hoe laat sta je te snoeien? Ik sta op het moment in Stadshagen en zijn we bezig met beukenhaag het snoeien. Okay. Portugese laurieren. Sorry, wat? Portugese laurieren. Portugese, Portugese laurieren? Ja. Oké. Okay. Ja, ik ben er niet zo heel erg in thuis. Maar de, de, de, de tuinkenners onder ons, die zullen ongetwijfeld weten wat je over hebt. Dat is het soort boom? Nee, dat is ook een haag. Oh, ja, ook een haag. De, we hebben een haagvorm hier staan. Oké. Okay. Oké, okay, ja. Ik, uh, ik begrijp het half. Heel eerlijk, Thomas. <laughs> ik <laughs> toen, hoe laat ben je er mee, mee bezig? dan half vijf. Half vijf. Nou werk ze. Dank voor je inklok. Ik hoop yeah. voor je dat het een beetje droog blijft als het goed is. Werden het slecht, maar gaandeweg de dag wel wat droger. Oh, gelukkig. Uh, ik stuur je ook de All Right Stop Coffee Time Cup op natuurlijk. Oh, super. En voordat we ophangen nog één ding. Fijne dag. Fijne dag. Fijne dag. <middels>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 Big party when you're still young But who's gonna have your back when it's all done yeah. So all good when you little up your beer fun Can't be a fool, son What about the long run yeah. Looking back shanti always a mention Say me not giving her much attention yeah. She was there through my incarceration I wanna show the nation my appreciation Girl, you're my angel You're my darling angel uh. Closer than peeps you are to me baby shorty you're my angel you're my darling angel girl you're my friend when i'm in need lady hey, hey. you're a queen and so you should be treated uh, though you never get the loving that you needed yeah put a left but I call and you heated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 Friend, when I'm in need, hey, hey, hey, turn inside of my behavior. Say, I'm a savior. You must be sent from up above. Are you up here to me so tender? Say, girl, I surrender. Thanks for giving me your love.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 mijn dood, mijn dood, mijn dood, So long ago, he was big and strong in his eyes. Voor je draaien. Wordt dat KISS met I Was Made for Loving You? For loving you, you of Michael Jackson en Beat It? Het is wel een lastige keuze tussen deze twee, maar uh, het is aan jou. Stem op je favoriet in de Q-app en op keymews.nl. En het nummer met de meeste stem hoor je zo meteen. Um, KISS met I Was Made for Loving You ligt een beetje voor, kan nog veranderen. De winnaar hoor je zo. Ben je lekker op weg naar een leuke plek? Eten check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké okay of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en lang niet gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op Lekker op Weg. Punt nu. Al 75 jaar hebben wij een bus waar je op kan bouwen. Tijdens die race tegen de klok, tijdens pech onderweg, tijdens zo'n klus die alleen jij kan. Dus wat je vak ook is, wij zijn er voor je. Volkswagen Bedrijfswagens. Al 75 jaar voor elkaar. Ook voor onderhoud en reparatie staan we voor je klaar met onze Altijd Door Service. En is je bus vijf jaar of ouder, dan krijg je 15% voordeel op onderhoud. Kijk op volkswagenbedrijfswagens.nl Yes, het is waanzinnige woonbaan bij WoonExpress. Met waanzinnige woondeals en kans op één minuut gratis shoppen. Ontdek onze nieuwe collectie, direct leverbaar en gratis thuisbezorgd. Yes, WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Ook online. Laat je inspireren en ontdek herfstoutfits die perfect bij jou... Jou nu op aboutyou.nl. Altijd met gratis verzending en retour. Wie je ook bent, wat voor schoenen je ook zoekt... Zings heeft de schoenen volgens de laatste trends. Dus altijd jouw lievelingsschoen. Kom langs in een van onze 81 winkels of kijk op zings.nl. Stel, je werkt bij McDonald's en er komt een hele fanfare aanlopen, maar het is drie minuten voorsluitingstijd. Wat doe je? A. Snel de deuren op slot. Sorry jongens, gesloten. Of B. Nog één keer vol gas.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 Bespaar nu tot wel 50% op je nieuwe najaarslook in de herfstzeel bij Zalando. Ontdek Plus huismerk. Groot in smaak. Klein in prijs, zoals Plus Tonic. Deze week twee flessen voor maar één euro. Of Plus aardbeien of vruchtige bak, nu maar één euro. Ook daarom ga je naar Plus. Voor 11,99 euro kan je een matige dagschotel in de kroeg eten... of net genoeg tanken voor een paar kilometer, of...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 Geniet deze herfst bij Lidl van ruim 250 luxe producten voor de laagste prijs. Zoals verse gevulde speculaaskoek. Drie stuks voor maar 99 cent. Klassieke Zwitserse kaasfondue. Pak van 400 gram voor 2,99. En luxe mini-ijsdesserts in verschillende smaken. 140 milliliter voor 99 cent. Deze herfst alleen bij Lidl. De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Ondernemers hebben het niet makkelijk. Ja, Lidl het die brandstof gewoon serieus knaken. Overstappen naar elektrisch. Met mijn pakketbezorging. Tuurlijk. Met de elektrische Fiat bedrijfswagens bespaar je op brandstof... en je hebt een bereik van 370 kilometer. Zo'n bus is toch ook niet gratis? Uh, nee, maar je krijgt wel tot 5000 euro subsidie. Kijk op fiatprofessional.nl of ga naar de Fiat Professional Dealer. Er even tussenuit. Shoppen, de natuur in of begonnis genieten? Kies voor een onvergetelijk verblijf bij Amrad Hotels. Ga voor de beste prijs naar amradhotels.nl slash radio. Rita! Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gaat thuis bezorgd. Profiteer deze herfst van hoge kortingen. Ga naar ambradhotelsnl radio. Hallo euro. En hallo Euroshow, nu in de spotlight. Ariel, Reus of Perseel voor maar 5 euro. En diverse soorten vlees, zoals schnitzels, zossijs en gehakstaaf. 2 stuks voor maar 1 euro. Daar wil je bij zijn. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Direct geld opnemen wanneer jij het nodig hebt? Dat kan nu super makkelijk met het flexibel zakelijk krediet van Bridgefund, Tot wel 100.000 euro. En zoveel financiële vrijheid? Daar worden ondernemers blij van. Hey, hey, hey. Ja hoor, die zijn happy. Bridgefund, Make money smile. Die boodschappen bezorgen we ook graag bij je thuis. Nu online slechts 1 euro bezorgkosten. Bij aankoop van speciaal geselecteerde producten. Kijk voor de actievoorwaarden op jumbo.com/slash euroshow. Extra financiële speelruimte nodig? Check je mogelijkheden op Bridgefund.nl. Het is weer Woonmaand bij Piet Klerks. Geniet nu van 10% korting op alle producten van de 150 mooiste woonmerken. Laat je inspireren. In Waalwijk, Amersfoort, Purmerend, Amsterdam, Rotterdam of Utrecht. Piet Klerks. Groot in wonen.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 Q-music, verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee files, de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Vinkenveen en Oudekerk aan de Amstel. Daar 8 kilometer, vertraging 15 minuten. Moet ik er wel bij zeggen, files met een vertraging van 20 minuten of langer. Er staan er nog een paar minuten allemaal wat korter. En de A15, Gorkum, richting Ridderkerk... tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 9 kilometer, vertraging 37 minuten. En snelheidscontroles op de A4 van Delft naar Den Haag... bij 53,2. De A6, Lelystad, richting Muidenberg bij 72,9. De A12, Gouda, richting Zoetermeer bij 17,2. En de A30, Ede richting Bar Barneveld controle bij hectometerpaal 12,3. Q Music. Menno Barneveld. Dit is het vuurtuur met Kiss en I Was Made for Loving You. Q Music. Nee hoor, we vinden het aangas wel. Nog jongens, doorlopen. Opzij, opzij. Ja. Dag de overzeer, de staart We gaan hem nu willen in Ja, jij, ja, doet maar. Ik hier de hele nacht met mij. Ik dans het liefste met jou, maar wat doe jij? Dit moet een feest zijn als ik rapieren zou. Alleen, alleen met jou. En daarom dans toch de hele nacht met mij.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 Bye. Vamos a hacerlo en una we en Puerto gaan hasta que we gaan we gaan bendito, para que mi we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we pegando, poquito. gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan Pa, sito. Louis Fancy en Daddy Yankee, het Foute Uur foute uur. Het foute uur. Annemijn Epker, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt een idee voor een battle. Ja, dat klopt. Uh, jij wil Jan Smit tegenover Jan Smit. Ja, dat klopt. Dan wordt het altijd Jan Smit, hè? Ja. En waarom wil je zoveel van Jan Smit? Ja, nou, mijn die is niet echt fan van Jan Smit. En ik vind het juist wel heel leuk, Jan Smit. Dus dan altijd als er een battle komt met Jan Smit tegenover iets anders... dan kan hij altijd op dat andere nummer, terwijl ik altijd graag Jan Smit wil. Dus vandaar dacht ik, ja, een Jan Smit battle, dan is het altijd Jan Smit. Ja, precies, ja, lekker. En uh, waar is je vader nu? Uh, die is op zijn werk. Die is op zijn werk, maar uh, is er een kans dat hij dit hoort? Ja, ik denk het wel. <laughs> nou, lekker gedaan, allebei. Het wordt sowieso Jan Smit. Alleen welke woord? Het wordt het als de morgen is gekomen... Het, als de nacht verdwijnt. als de nacht verdwijnt. En de zon... Dat is technisch gesproken hetzelfde deel van de dag, hè? Als de morgen is gekomen en als de nacht verdwijnt. Maar uh, voor ja. welke zou jij gaan, Annemijn? Uh, als de morgen is gekomen. Als de morgen is gekomen. Nou ja, uh, iedereen gaat nu stemmen. De winnaar hoor je zo beneden. En dankjewel. Ja. Geniet van je dag, hè? Gaan doen. Doei. Dag. Ja, als de morgen is gekomen of als de nacht verdwijnt. Stem mee in de Q-app en op Qmusic.nl.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 Zo zie je er maar één, ze vroeg me toen voor een dans, ik voelde niet eens m'n kans. En het woest er maar van komen, we zweven als ik vraag. Als de raad verdwijnt en de zon weer schijnt, als ik jou zo zie. Verdwijnt het foute uur. Foute uur. Ja, het was de battle van uh, Annemijn Epker. Ze wilde een battle met twee liedjes van Jan Smit. Omdat ze altijd van Jan Smit gaat. En haar vader niet. Die heeft daar een beetje een hekel aan. En ik kreeg dus in de muziek-app net een reactie van de heer Epker. André. Die zegt bedankt, hè? Met Jan Smit. Ah, graag gedaan, natuurlijk. Uh, goedemorgen, Menno. Lekker het foute uur. Groeten van Patrick. Uh, Rolf, die zegt zo: het is weer zo'n dag. Alle nummers waar ik op stem, die worden er niet. En Wessel zegt: zelfs mijn baas gaat lekker op het foute uur. Kijk, dat lees ik graag. Het fout uur met nu an sync and thinking of you. Drive myself crazy. lying in your arms so close together it owes to us. We'll Nieuws met Fien. Met daarin uh, hoe gaan we naar het WK voetbal kijken dit jaar. Er is een hoop discussie over. Ja en uh, zometeen in de top 40 classic terug naar 13 oktober 2005. Chaos op tv, boos management, bijna alle gasten werden afgezegd. Maar ondanks dat was het heel gezellig. Kun je geen genoeg krijgen van al die foute hits? Check het online radiostation Het Foute Uur non-stop. Het Foute Uur wordt mede mogelijk gemaakt door laumanbedrijfswagens.nl Jouw bedrijfswagen, morgen gratis geleverd. Niet één keer, of zes keer, niet tien keer en zelfs niet twintig keer. Simio is al 25 keer door de consumentenbond uitgeroepen tot beste mobiele provider. En we scoren een 9,9 klanttevredenheid. En dan hebben we ook nog eens super scherpe prijzen. Bekijk snel alle SimOnly en telefoondeals op simio.nl. Nu bij Scapino. Tot 30% korting op schoenen van heel veel aanmerken. Zoals Echo, Puma en Skechers. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Weet je, Saja, we stoppen met zoeken. We kunnen papa en mama nergens vinden in heel Soudaan. Gewoon voetzie. Wil je echt per se je eigen ouders terug? Hier, kijk nou, kijk nou die meneer. Die lijkt toch ook een beetje op papa? Zijn niemand bij Save the Children. Ooit. Ever. Want wij zijn er voor kwetsbare kinderen. Onvoorwaardelijk.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 Op zaterdag 15 oktober is het Bedank de Boerdag als afsluiting van Dutch Food Week. Dan zetten we in het hele land onze boeren, tuinders, telers en vissers in het zonnetje. Deel jouw originele bedankje voor de boeren via social media met de hashtag bdbd2022. Kijk op bedankdeboerdag.nl en doe mee. Een aanbieding die always van pas komt. Nu bij Trekpleister, alle always dameshygiëne en always discreet incontinentieverzorging, 2 plus 1 gratis.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 Wil jij deze winter heel veel zon, zee en strand? Pak dan je koffers en ga voordelig naar de zon met Corendon. Gambia vanaf 449 euro. Naar de zon met Corendon. Nu, btw nee -weken bij Beddereus. Ontvang 21% btw-korting op bijna alles. Kijk dus op beddereus.nl of kom naar een van onze Beddereus-winkels. Vlieg met Corendon naar Curaçao. Nu vanaf 549 euro. Corendon. Zo, dat is chill. Hé, en wij hebben ook een lichtbad. I ik dacht dat het een topdeal was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrat? Voor de beste.